7 uur, door Albegens met het NOS Journaal. Het aantal aanmeldingen voor de PABO ligt 10% hoger dan vorig jaar. Half juni hadden ruim 9500 studenten zich aangemeld voor de opleiding voor basisschoolleraren. Blijkt uit cijfers van de Vereniging Hogescholen. Vorig jaar was dat ruim 8500. Het Landelijk Overleg lerarenopleidingen Basisonderwijs is blij met de stijging... en denkt dat die onder meer komt doordat leraren meer waardering krijgen. Een op de vijf mannen in Nederland tussen de 16 en 35 vindt het bij verkrachting een verzachtende omstandigheid als een vrouw niet duidelijk nee heeft gezegd. Blijkt uit onderzoek in opdracht van Amnesty International. Nu is er alleen sprake van verkrachting als geweld of dwang kan worden bewezen. Minister Grapperhaus wil de wet aanpassen omdat een slachtoffer zich niet altijd kan of durft te verzetten.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 van Zandvoort. Yeah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 There's no welcome look in your eyes when I reach for you.